4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt binnen een paar uur... een beslissing over het begrotingsakkoord. Prominente Republikeinen wilden het voorstel terugsturen... maar nu is besloten om het toch in stemming te brengen... in de vorm die gisteren door de Senaat werd goedgekeurd. De ontevreden Republikeinen vinden dat in het akkoord te weinig wordt bezuinigd... terwijl er wel sprake is van forse belastingverhogingen voor rijken. Onduidelijk is nog of in het huis genoeg steun is voor het akkoord... dat de Amerikaanse economie moet behoeden voor een nieuwe recessie. De republikeinen, die in de meerderheid zijn, zijn verdeeld. Als het akkoord wordt goedgekeurd, worden de bezuinigingen... en belastingverhogingen die gisteren ingingen, teruggedraaid. In het noordwesten van Colombia zijn bij een luchtaanval... zeker 13 varkrebellen gedood, zegt het Colombiaanse leger. Op werd een kamp van de rebellen gebombardeerd. Sindsdien heeft het leger 13 lichamen gevonden. Het Colombiaanse leger gaat door met het bestrijden van de linkse rebellenbeweging... ondanks de vredesbesprekingen tussen de regering en de FARC in Cuba. Binnen twee weken wordt er opnieuw onderhandeld. Bij een nieuwjaarsviering in de Angolese hoofdstad Luanda... zijn zeker tien mensen doodgedrukt, onder wie vier kinderen. Meer dan 120 mensen raakten gewond... De slachtoffers kwamen bij de ingang van een stadion in de verdrukking... toen ze een speciale dienst van een evangelische gemeente wilden bijwonen. In het stadion kunnen 70.000 mensen... maar volgens het Angolese staatspersbureau Angop... waren er veel meer mensen aanwezig. Toen sluit het weer. Eerst enkele buien. Overdag in het noorden nog een bui, verder overwegend droog. En het wordt 7 à 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen. U luistert naar Omroep WNL. Het is 2 januari 2013. Op deze tweede dag van het nieuwe jaar hoort u tot 6 uur... de ondernemerspecial van Nu al wakker op Radio 1. Mijn naam is Inge Stol en naast mij zit Jesper Stoffelen. De komende twee uur hoort u jonge ondernemers die het willen gaan maken in 2013. Maar ook ondernemers die terugkijken op een mooi 2012. En werken, werpen Europa-deskundigen hun blik op het ondernemersjaar 2013. Bent u nu zelf ondernemer? Wilt u gaan ondernemen in het nieuwe jaar? Of wilt u reageren op onze studiogasten? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 0800-1121. Of u kunt twitteren met hashtag WNLNacht. Bij ons te gast dit uur twee ondernemers. Marketing manager van telecomprovider provider Bleep, Robert van Hoesel, pas 19 jaar oud. En Dave louis 23 jaar en personal trainer. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we tutueren. Uh, Dave, jij bent personal coach. Wat doe je precies? Uh, dagelijks leven begeleid ik mensen bij het bereiken van hun doel. Dus dat is bij aankomen, afvallen, uh, mensen fysiek sterker maken fysieke problemen oplossen. Dat is eigenlijk uh, in het kort waar ik me mee bezig hou. En waarom personal training? Het is eigenlijk een uit de hand gelopen bijbaantje. In mijn studie aan CIOS heb ik uh, een bijbaantje gehad in de fitness. En van daaruit heb ik mensen mogen begeleiden. En met dus nog goed resultaat dat ik uh, steeds meer aanvragen kreeg van mensen... die goed afvielen en sterker werden en hun droomfysiek eigenlijk... Uh, Beha behalden. Want wat, wat vind je zo mooi in dat personal trainen? Uh, de weg uh, richting een succes. Dus eigenlijk het moment dat we bezig zijn om iets te behalen. Dat kan in verschillende categorieën geplaatst worden. Maar het moment dat je resultaat gaat boeken met mensen... en de dank die ze daarvoor hebben. Ja, Laten we ook even naar onze andere studio gast gaan, Robert van Hoesel. Je bent 19 jaar, nu al een succesvol ondernemer. Hoe heb je dat gedaan? Uh, vooral vroeg beginnen en uh, door blijven ontwikkelen niet vaststeken op wat je doet. Want wat doe je precies? Leg het eens uit. Um, ik ben nu marketingmanager bij Bleep. Dus daar uh, bedenk ik online campagnes en werk die uit samen met andere jongeren. En uh, daarmee kom ik twee, op het uh, tweede wat ik doe. Ik ben vorig jaar, het klinkt heel lang geleden, maar is twee weken terug... begonnen met een, uh, een nieuw project, dat heet Young Creators. En dat is een, uh, een stichting voor talentvolle en ambitieuze jongeren... die in de praktijk uh, ervaring op willen doen. Want je werkt ook bij, bij BLEEP, hè? daar ben je dus marketing manager. Wat is Bliep precies? Dat ken ik niet. Bliep is een uh, telecom provider, een prepaid telecom provider voor jongeren en ook door jongeren. In totaal werken er misschien acht volwassenen en veertig jongeren die, uh, die dagelijks bezig zijn om um, deze provider te runnen. En, uh, ja, dat is bliep. <laughs> ja, en uh, Robert, hoe, hoe ben je eigenlijk begonnen met ondernemen? Ik ben uh, begonnen uh, een aantal jaar geleden, ik denk vijf, zes jaar geleden, als webdesigner. En, uh, uh, toen kwam ik erachter dat mensen willen betalen voor iets waar je goed in bent. En toen ben ik verder gaan ontwikkelen. Ben ik naast design gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment had ik dat al wel gezien. En waar ik me bemoeien met het grotere plaatje. Ben ik in consultie gegaan. En uh, vanuit daar ben ik nu doorgerold naar uh, online marketing. En wat, hoe bevalt de online marketing? Uh, het is heel interessant. Want je ziet uh, direct feedback op wat je doet. Dus waar normaal marketeer heel lang bezig is met een printuiting. En daar maar hoopt dat mensen het uh, überhaupt opvalt. Dat er iets in een bushokje hangt krijg je hier meteen een, een tweet uh, van een hele leuke campagne... of uh, hey, er zit een spelfout in, in, in deze campagne. Dus het is heel direct en dat is leuk, want je hebt heel veel interactie met, uh, met de jongeren. En als je nu naar 2012 kijkt, op welk project ben je het meest trots? Uh, ja, toch wel bliep. We zijn in, in mei gestart en we zijn nu 7 maanden onderweg. Vanaf, vandaag, of vanaf gisteren officieel uh, onafhankelijk. Dus, uh, op 1 januari 2013? Op, op 1 januari dat nou, is best wel een groot avontuur geweest. Een enorme groei gemaakt. en uh, nou, Eigenlijk wel iets waar ik heel blij mee ben. Ja, Dave, Louis, je zoon, je bent dus personal trainer. Hoe ben jij begonnen? Uh, zoals ik al zei, het is een uit de hand gelopen bijbaantje. Ik heb uh, in mijn vorige periode heb ik in de sportschool gewerkt. Daar heb ik wat mensen aangesproken. Om te vragen hoe ik hun verder kon helpen. Mensen die al een tijdje in de sportschool kwamen en geen resultaat boekten. Dan heb ik het over periodes van twee jaar dat ze uh, sporten zonder resultaat heb ik ze gevraagd of ik ze mocht helpen op mijn manier. Want jij zag eigenlijk dat andere trainers... hun niet de goede kant op hielpen. Ja, klopt. Er liep toen de tijd ook op personal trainers rond. En, uh, en ik zag al dagelijks al die trainingen voorbij komen... waarvan ik dacht van, dat kan anders. En dat moet ook anders. Want wat ging er mis in die trainingen dan? Uh, technieken waren slecht. Dus heb ik het over verkeerde, verkeerde uitgangshoudingen. Verkeerde voedingsadviezen werden er gegeven... die niet aansloten op hun trainingen. Toen heb ik ingegrepen, als het ware, en gevraagd van... mag ik het eens proberen? Vrijblijvend en gratis. Kijk hoe dat werkt. Heb je wel lef voor nodig om dat te doen? Van, hé, hey, mevrouw, mag ik u helpen afvallen voor niks? Nou, lef, het is meer, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Interesse. Als iemand, als iemand zijn verhaal vertelt en aangeeft van... ik wil heel graag veranderen, maar het lukt me maar steeds niet... en het kost me een hoop geld, deze personal trainer. Ik ben radeloos. Dan is het eigenlijk aan mij heel simpel van... laat mij een keer proberen. Is dat ook meteen het moeilijkste van het vak personal trainer zijn? Dat je allemaal verschillende mensen met problemen hebt? Dat is eigenlijk wel, heel kort gezegd, een probleem, ja. En hoe gaat het voor jou het ondernemen jou af, met je eigen bedrijf? Heel goed, heel goed. Het is een van de uh, grootste problemen momenteel die we hebben in de wereld. Overgewicht. En de vraag daar is groot. Iedereen heeft wel een droomfysiek. Heel veel mensen zijn niet tevreden met hun lichaam. Het is ook uh, als een van de grootste de punten... Gesteld dit afgelopen jaar, hoe word ik slanker? En de, de vraag is groot. Helemaal als je resultaten boekt met mensen. Oké, okay. uh, Robert, uh, hoe was het jaar 2012 uh, voor jou? Uh, ja, geweldig ook, absoluut. Toen we zo mooie dingen die je hebt beleefd? Uh, nou, ja, mooi. Uh, ik ben gestopt met school. Dat is best wel een stap vooruit. Um... Misschien niet iets om trots op te zijn, aan de andere kant ben ik wel heel erg blij mee. Want daarom ook de vrijheid gekregen om lekker te ondernemen en uh, bezig te gaan met nieuwe dingen. En uh, ook alles in de praktijk te leren waar ruimte voor is. En als we kijken naar de hoogtepunten, Dave, wat zijn jouw hoogtepunten van 2012 geweest? Uh, ik heb veel van mijn cliënten geholpen van hun fysieke problemen. En daar heb ik over knieklachten, onderrugklachten. Uh, vele van mij mochten minder met hun medicijnen. Dat zijn wel hoogtepunten waarvan ik zeg, ja, dat zijn mooie doelen die ik bereikt heb. Als je nou naar jezelf kijkt, jij bent personal trainer, hè Dave. Uh, wat zou jij nou aan jezelf nog willen trainen? Aan mijn persoon of als fysiek? Ja, allebei. Um, momenteel heb ik dat niet echt. op wat aantal En jij, Robert, heb jij nou zoiets dat je denkt... nou, misschien kan Dave maar wel? Uh, ja, altijd. Ik bedoel, uh, ik sta ook wel eens voor de spiegel en denk nou ja, dat kan wel iets anders. Mm -hmm. nou, vind ik dat eigenlijk niet zo erg belangrijk, maar uh, ja... Altijd welkom. Maar wat, vind je, wat Dave net zei, hè, dat heel veel mensen zichzelf toch niet... ze kijken in de spiegel, ze zijn niet tevreden. Wel, wat vind jij van dat beeld, dat er zoveel Nederlanders zijn... die eigenlijk niet lekker in hun vel zitten? Ja, ergens snap ik het wel. Want als je kijkt, en uh, dat kom ik weer terug omdat ik online heel veel bezig ben... daar kan iedereen precies zichzelf neerzetten hoe ze willen. En je ziet ook heel veel uh, jonge meisjes die zichzelf gaan photoshoppen. En als je online alle macht hebt om jezelf precies neer te zetten zoals jij wil... En mensen kunnen, kunnen lezen aan je aan de hand van je tweets en Instagram foto's. Wat jouw persoonlijkheid is. Maar dat echt niet zo is. Ja dat gaat knagen en dan wil je dat ook veranderen. Dave je zit te knikken. Ja het is, uh, het is heel herkenbaar. Mensen bewerken een hoop momenteel. Op internet je ziet ook heel veel foto's voorbij komen. Die niet echt het perfecte beeld geven. Van wat er eigenlijk aan de hand is. Ik zie dagelijks heel veel mensen bij me langskomen op consult. En dan uh, doe ik ook een lichaamsanalyse. En dan zie je. Dingen voorbij komen of je denkt van dat had ik niet verwacht. Mensen verhullen heel veel in hun kleding. Ja. Jammer eigenlijk, hè, dat we niet tevreden zijn over onze, onze, ons uiterlijk. Ja, jammer. Uh, laat ik het zo zeggen, het is eigenlijk ernstig. Want we ja. zijn niet tevreden, maar we doen er ook verder weinig mee. Ja, en daar ben jij dus voor als personal trainer? Ja. Nou zijn er ook wel mensen die er wel wat mee doen, maar vaak de verkeerde adviezen krijgen of de verkeerde dingen lezen. Ja, nou zometeen gaan we ook verder met jullie praten. Want in deze ondernemers special van Nu Al Wakker hebben jullie te gast het hele uur. Dit uur Robert van Hoesel en Dave Louiszoon. Zometeen praten we dus verder. U luistert naar de ondernemers special van WNL op Radio 1. Tot zes uur praten we met jonge ondernemers die hun werkzaamheden in het nieuwe jaar... Terrassein, marketingmanager Robert van Hoezel en personal trainer. Maar we gaan meteen gaan verder, maar we gaan eerst luisteren naar jouw favoriete nummer. Robert, je had hem ingediend van de script: The Hall of Fame.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 De script Hall of Fame het nummer wat aangevraagd was door onze studiogast Robert van Hoesel en hij is marketing manager en ook in de studio personal trainer Dave, Dave Louison. Nogmaals, goedemorgen, fijn dat jullie hier zijn. Robert, laten we even naar jou gaan. Je bent marketing manager bij een telecombedrijf, maar je bent pas 19 jaar. Heb je dan een opleiding gevolgd hiervoor? Uh, nee, helemaal geen. Helemaal geen? Nee. Hoe ben je het dan toch geworden? Um, uh, laten, we, laten we zeggen, laten we het op heel veel geluk hebben en ook dat geluk weten te grijpen, maar ook gewoon veel ontwikkelen. Ik ben vroeg begonnen. Uh, zoals net ook gezegd werd, en uh, ja, lekker doorgeoefend door en doorgebeukt door tot, tot de mogelijkheid komt. Maar is dat dan een kwestie van netwerken of is het een kwestie van je elke dag kapot werken... van 7 uur s ochtends tot zeven uur s avonds? Hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Vooral netwerken. Ik ben helemaal geen kaardewerker. Dat, dat verwachten mensen soms, maar eigenlijk... <laughs> ik, ik, ik, ik doe mijn best, laat het zo zeggen, maar vooral, ne vooral netwerken inderdaad. Nou, je bent succesvol ondernemer geworden, dus je hebt toch redelijk goed je best gedaan. Blijkbaar. Maar hoe, hoe heb je dat thuis verteld, dat je toch niet uh, wilde gaan studeren? Uh, ja, het is, het is een beetje, geloof ik, had nooit echt interesse in school de laatste paar jaren. Uh, gewoon omdat ik daarnaast heel erg veel aan het ondernemen was. En uh, dat is lastig, want je wil wel graag je best doen voor school. Uh, het is nooit leuk om iets niet af te maken of uh, iets niet, uh, niet goed te doen. En uh, ja, langzamerhand weer kwam school zo'n het gedrang... En moest er gekozen worden. En toen gekozen voor ondernemerschap uh, een paar weken voor mijn examens. En toen, wat zei die ouders uh, tegen jou? Um, ja, die vonden het natuurlijk niet super tof, maar uh, ja, die vonden het helemaal niet tof. Uh, maar uh, ja, na een tijdje, zolang je jezelf maar blijft verwijzen en laat zien dat je het echt kan. En dat ook zonder opleiding, dat je gewoon een goede baan kan hebben. En ook goede, goede projecten op kan zetten, qua ondernemerschap, vinden ze het oké. Okay. Maar kun je je echt je geld mee verdienen fulltime? Dus dat heb je goed voor elkaar gedaan. 19 jaar. Ja, nou, uh, ja, ik wil graag nog verder. Ja, maar... Laten we daarop houden. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten. We gaan naar onze acht andere studiogast. Personal trainer Dave Louis-Zoon. Uh, wie train jij allemaal? Uh, ik train eigenlijk van alles. Ik wil ze niet bij naam noemen. Maar het verschilt eigenlijk van topsporters... van jongens die bijvoorbeeld in de Eredivisie voetballen... tot in de Juppeler League, maar ook advocaten. Huisvrouwen. Je kan het zo gek niet bedenken. Een vuilnisman. Het... Het verschilt enorm. Maar het gaat dus van, van een huisvrouw tot een topsporter. Maar die hebben hele andere wensen lijken. Hele andere wensen. Want wat voor uh, problemen kom je eigenlijk tegen? Uh, met name de huisvrouw, om het even zo te zeggen, afvallen. Altijd afvallen. En met name het buik, verder rond de benen en de billen. Dat is meest eigenlijk het geëikte probleem. Nou, als, als je dan, dan zo'n huisvrouw houdt. voor je neus krijgt, ze zegt ze, nou, ik, er moet wat van af. Wat zeg je dan tegen ze? Um, allereerst moet ik een hormonale an anamnese. Daarin kijk ik wat er aan de hand is. Um, ik ik voer een gesprek waarbij ik echt uh, tot op de kern ga en doorvragen waar het probleem vandaan komt. Al deze uh, opstoppingen hebben eigenlijk altijd een probleem gehad. Er zit een probleem achter. Het kan verschillen tot vroeger gepest zijn, een probleem gehad met de ouders. Het verschilt enorm. daar mm -hmm. vraag, vraag ik al als eerste naar. En dus het is dus ook vaak heel mentaal? Het is bijna altijd mentaal. En dan? Hoe, hoe ga, je gaat ze natuurlijk ook helpen afvallen dan. En dat is natuurlijk weer lichamelijk. Dat is lichamelijk. Het is een combinatie van mentaal en fysiek. Bij het uh, mentale, dat is vaak de stap waarom ze naar een personal trainer stappen. Mm -hmm. Ze denken dat je daardoor meer gemotiveerd bent. Maar uiteindelijk doen ze het toch allemaal zelf. Maar je noemde ook uh, topadvocaten. Waarmee komen advocaten dan met wat voor klachten? Uh, niet eens zozeer klachten, maar die hebben de wens om fit te blijven. Sommigen moeten fit worden omdat je heel vaak op kantoor zit of bezig zijn... maar niet actief alleen nog in een rolstoel zitten. Of in een rolstoel, excuseer, in een bureaustoel. Is het van belang dat ze ook sporten, dat ze fit zijn... en dat ze zich goed voelen als je lange dagen maakt en veel aan het werk bent. Ja, en bij topsporters is het natuurlijk vanzelfsprekend de kracht... Hè, en het fit zijn. Hoe train jij nu een, een, een topsporter, een topvoetballer bijvoorbeeld? Een topvoetballer train ik buiten hun reguliere tijden om. Dat wil zeggen buiten de clubs om. Omdat er nog een hele hoop behalen valt binnen een voetbalclub. Niet overal wordt er goed gewerkt aan kracht- en stabiliteitstraining. Komen ze via via op eigen kosten bij mij terecht. Waarbij ik uh, alles probeer te verbeteren. Hun fysieke fitheid, hun startsnelheid, hun conditie dat ze het langer vol kunnen houden. Ja, als je een voetballer bent, dan heb je denk ik niet een personal trainer nodig. Die, die hebben ze op de club. Mensen thuis kunnen dat wel gebruiken. Wat is nou echt het voordeel voor zulke personen, een personal trainer? Uh, met, vaak met zulke voetballers of topatleten werk ik met online programma's. Waarbij ik ze online coach en ze één keer in de twaalf dagen meet. En zie, hebben we een contactmoment waarbij ze hun trainingsschema's van mij ontvangen. En ik exact uitleg hoe het uitgevoerd moet worden. Waarbij de techniek heel belangrijk is. En dus ik ook vertel wat ze moeten eten in zo'n zo dag. Maar je kunt het nu toch zelf ook gaan fitnessen. Wat is dan toch echt het voordeel van een personal trainer? Zodra jij gaat fitnessen, weet je eigenlijk vaak niet wat je moet doen. En wat de juiste combinatie is. En het is belangrijk dat je weet hoe je moet bewegen... hoe je moet eten voor en na je training. Of je moet ontbijten, ja of nee. Wanneer mag je nog eten, voor of na, achter? Dat mm -hmm. soort vragen. Dat weten heel veel mensen niet. Marketing manager Robert van Hoezel. Als je zo naar Dave luistert, herken je dat? Dat je denkt van... Uh, heb jij dat, ga jij naar de fitnessschool toevallig? Nee, nee, maar ook met ontbijten en zo. En dan kom ik, ik voel me nou eigenlijk best wel betrapt. Want dat zijn precies de dingen waar ik altijd denk van... Uh, ja, weet je, ik ga niet met de fiets, want uh, ik heb een lange dag achter, dus ik, nee, ik pak de bus en uh, ontbijt. Nou, ik moet even haasten of ik heb geen zin in of uh, ik ben na acht uur thuis, ik bestel wel een pizza. Ik leef eigenlijk heel ongezond als ze hoor Nou, dat weet ik ook wel, maar <laughs> het wordt zo normaal. Ja. Is dat het probleem? Het is te normaal geworden? Het is te normaal geworden. Het is tegenwoordig vreemd als je je eigen maaltijden van thuis meeneemt. Dan heb ik het over maaltijden voorbereiden. Boterhammetjes smeren. Dat nog niet zozeer. Maar als je normaal het salar neemt... vragen mensen vaak al of je op dieet bent. Of dat je, wat is dat voor konijnenvoer? Het is vreemd om gezond te leven. Ja, dat, het fitness is ook steeds normaler. Het wordt ook steeds goedkoper. En een personal trainer is een stuk duurder, lijkt me. Ja, uh, het, is, het is een trend van de laatste jaren. Uh, Low-budget sportscholen ze duiken eigenlijk als paddenstoel uit de grond. Maar ik weet niet of ik zo blij mee moet zijn. En waarom? Dit zijn vaak sportscholen grote ruimtes... met Volgedouwd met apparatuur, maar zonder begeleiding. En ik denk dat het toch belangrijk is dat als je binnenkomt... dat je vertelt dat wat je moet gaan doen. En niet zomaar willekeurig aan een apparaat gaat hangen. Dat zie je heel vaak voorkomen dat iemand zomaar op een cross trainer stapt... of op een loopband of op een fiets en maar met een uur gaat fietsen. En dat is juist niet de methode om blijvend resultaat te boeken. Cardio heeft geen zin? Nee, niet om af te vallen. Dan moet je bij krachttraining zijn. Zijn, zijn dat niet uh, eigenlijk gewoon kansen voor, voor jou als personal trainer, voor collega-personal trainers? Absoluut. Absoluut, want er is heel veel te halen. En waarom? Uh, krachttraining is van belang omdat je dan de spier vergroot. En die spier heeft weer een positief effect op je vetverbranding. En doe je langdurige cardio, dan ga je vaak over op uh, spier als verbranding, als energie. En je verliest een hoop vocht. En dat wil je juist niet hebben, want je hebt die spieren nodig om je stofwisseling hoog te houden. Dus hoe meer cardio je doet, hoe minder je uiteindelijk zult gaan verbranden. Dus hoe meer vet je zult krijgen. Robert van Hoesel, jij bent Marketing manager. Uh, hoe ziet jouw weken nou uit als ondernemer? Dat lijkt mij vol met meetings zitten. Oh, ja, absoluut. Eigenlijk alleen maar. Want, want hoe ziet het nu eruit? Nou, ik plan mijn hele week eigenlijk rondom meetings. Dus ik weet nu bijvoorbeeld, wat ik volgende week ben ik op uh, maandag en dinsdag... bijvoorbeeld een paar meetings staan... En uh, daaromheen ben ik op kantoor aan het werken en in de buurt voor meetings. En dat betekent dat ik soms de ene dag om vier uur s middags begin en om tien uur zelfs naar huis ga. En de andere dag om negen uur s ochtends vrolijk uh, aan de koffie begin met een meeting en weer uh, een paar uur later vrij ben. Hoe ziet zo'n meeting eruit? Want ik kan me voorstellen dat met uh, ja, jonge ondernemers dat anders eruit ziet dan met een aantal advocaten. Oh ja, absoluut. Uh, <laughs> hoe het eruit ziet... Ik zou zeggen, kom een keer langs, want het is heel erg leuk. We zitten, we zitten met een aantal mensen zitten we rondom een tafel. En dan, uh, als één iemand de concentratie kwijt is, dan is het een heel erg groot probleem. We hebben namelijk nerve guns. Er zijn uh, pistolen met, uh, met uh, rubber kogeltjes erin. <laughs> <laughs> en uh, nou, onze voorraad kogels wordt steeds groter. En die beschieten elkaar uh, gewoon. Ja, het is. <laughs> We zijn wel productief aan het eind van de dag zoveel gedaan, maar tijdens meetings, zodra iemand iets gek zegt of de concentratie eruit is, dan heeft hij een kogel tussen zijn harsen zitten, zeg maar. Even kort, 2013 begonnen, heb je goede voornemens? Nee, ik doe niet aan goede voornemens. Het is, als, je, als je aan het eind van het jaar beseft dat je iets moet veranderen, is het te laat. En als je dan ergens in januari denkt, eind januari, nou, had ah, ik eigenlijk een goed voornemen voor moeten maken en je laat het, dan ben je slecht bezig. Als je erachter komt dat je iets moet veranderen, moet je het direct aanpakken. Dus uh, goede voornemens, nee, dat doe ik niet aan. Nou, onze andere studiogast, personal trainer Dave Louiszoon... heeft zometeen een aantal tips voor mensen die wel goede voornemens hebben. Zometeen praten we verder met jullie. Robert van Hoesel en personal trainer Dave Louiszoon. We hebben het al de hele nacht over ondernemerschap en het onvermijdelijke woord crisis is al een aantal keren langsgekomen. In 2011 en 2012 stond dit woord centraal en we, ver we vermoeden zomaar dat dat in 2013 niet anders zal zijn. Wat we precies kunnen verwachten vragen we aan Bart van Hoork, europa deskundige en docent aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we dit jaar minder hebben over de economische crisis? Um, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het nog steeds uh, hoog op de agenda zal staan. Um, ik denk dat het met name in het tweede deel van uh, het jaar uh, hoog op de agenda zal staan. Alles zal afhangen van de uh, verkiezingen in Duitsland tot uh, september, oktober zal het nog wel redelijk rustig zijn. Maar vanaf het moment dat Merkel herkozen is, wat waarschijnlijk het geval is, mm -hmm. dan zal, uh, zullen er grote stappen gezet uh, gaan worden. Um, en ja, daarnaast is het gewoon afhankelijk van ja, wat doet de markt doet. Op het moment dat Spanje of uh, Italië weer in de problemen komen... dan uh, is de economische crisis weer helemaal terug van weg geweest. Ja, u zegt dus dat we het nog tot aan oktober gaan hebben over de economische crisis? Ja. En daarna is het uh, eigenlijk klaar volgens u? Daarna zullen grote stappen gezet kunnen gaan worden, grotere. Dan uh, zit Merkel weer voor vier jaar in het zadel, is de verwachting. Als ze er wordt, uh, is dat uh, natuurlijk de voorwaarde. En tot die tijd zal het een beetje pappen en nat houden zijn. En ja, dat is natuurlijk een recept voor uh, het er maar steeds over blijven hebben. Dat zal een mm. echte oplossing, zal tot en met september uh, niet op de agenda staan. en Dan wordt het echt een beetje doormodderen. Maar verwacht je dat we in 2013 er überhaupt uit gaan komen? Of gaat dit nog zeker twee jaar duren? Dit gaat nog zeker, uh, nou ik denk nog zeker drie tot vier jaar wel duren. Ja, zit er zit echt geen schot in die zaak eigenlijk op lange termijn. Nee, het probleem zit hem daar echt in dat uh, het, het nationaal belang van alle uh, Eurolanden eigenlijk nog steeds boven het gezamenlijke belang wordt uh, gesteld. En dat, stelt gezamenlijke oplossingen. Uh, dat, dat maakt gezamenlijke oplossingen heel moeilijk mogelijk. En tot uh, hoe lang dat, dat duurt, ja, hoe langer dat duurt... hoe moeilijker het is om dan een oplossing te krijgen. Ja, nu hebben we het tot zes uur eigenlijk alleen maar over ondernemerschap... en over mensen die het in 2013 willen gaan maken. Kunnen we het wel maken in zo'n crisis? Een crisis biedt altijd kansen. En, uh, een spreekwoord zokal, het is ook al het vruchtbaarst in het dal. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Griekenland. Uh, Griekenland begint nu met hervormingen... en daar zie je dat uh, er uh, kansen liggen voor ondernemers. Uh, maar dat moet wel ondersteund worden. En daar zijn politici voor nodig... die een consequente lijn uh, gaan uitzetten. Op het moment dat, uh, dat het Grieks parlement steeds uh, maar barrières blijft opwerpen... zal het voor de Griekse ondernemers heel lastig blijken om uh, ook een, een zaak van de grond te krijgen. Op het moment dat zij weer uh, wat meer medewerking geven, dan wordt het voor die ondernemers ook wat makkelijker. Maar een crisis biedt voor iedere ondernemer altijd kansen om uh, ja, te innoveren en om nieuwe mogelijkheden te ontplooien. Alleen, ja, het kaf wordt van de koren gescheiden. Uh, alleen de echte ondernemers komen in deze crisis natuurlijk boven. Ja, in welk land is het nu gunstig om een ondernemer te zijn? Duitsland, zonder meer. Duitsland is het meest gunstig om het... Uh, om, om, om in te, te ondernemen. En ook uh, een land als Polen um, en uh, een land als Estland. Uh, dat zijn eigenlijk de drie landen waar je op dit moment in Europa moet zitten. Naar Duitsland, dat begrijp ik dan nog wel een beetje. Maar Polen en Estland, waarom die landen? Dat zijn eigenlijk de, de Oost-Europese landen die het hardst groeien. En met name Polen. Uh, Polen is een land wat heel veel uh, Europese steun heeft gekregen... maar het, nu steeds meer op eigen kracht aan het doen is. Um, ...Poolse bussen rijden op dit moment veel meer in, in, in Berlijn dan uh, tien jaar geleden. Het is echt een exportland uh, en die zijn wat dat betreft uh, veel uh, West-Europese landen uh, voorbij aan het uh, streven. Polen is echt een voorbeeld hoe uh, Europa ook positief voor een land kan zijn. Het land was voor uh, het lidmaatschap van de Europese Unie er een stuk slechter aan toe dan uh, tijdens het lidmaatschap. En over een paar jaar zullen ze uh, een, een, een forse structurele economische groei kennen. Hm. En welke landen zullen in 2013 opkomen in ondernemerschap, denk je? Ik denk dat met name nou, Polen, uh, ik denk dat een land als Kroatië, uh, maar ook uh, uh, een land als Slovenië, uh, die, die hebben een, een, een harde dip gehad, uh, die zullen nu uiteindelijk wel uh, naar boven komen drijven. Maar ik denk ook bijvoorbeeld een land als Ierland zal... Uh, de vruchten beginnen te plukken van de hervorming. Ja, Ierland is echt een land wat, wat heel hard geraakt is door de crisis. Maar desondanks uh, keihard heeft weten de, uh, te hervormen. En uh, die, die zullen vanaf komend jaar daar de vruchten van gaan plukken. Maar je zegt ook Slovenië, dat was een, een paar aantal maanden geleden, werd dat zelfs nog het zorgenkindje van Europa genoemd. En dat is toch een voor jou een mogelijkheid voor ondernemerschap? Ja, ik denk dat daar, uh, uh, daar kansen liggen, ook omdat daar uh, de politiek heeft denk ik zien dat er nu echt stappen gezet moeten gaan worden. En uh, daar zijn ze nu ook echt mee bezig. En zolang je dat maar structureel doet, uh, is het voor ondernemers heel lucratief om er dan in te stappen. Maar dan moeten ze wel weten waar ze aan toe zijn. Slovenië is een land waar dat het geval is. En dat is veel minder het geval in bijvoorbeeld Spanje, Italië, uh, tot op zekere hoogte ook Portugal, waar het toch meer pappen en nathouden is. Dus met name de Oost-Europese landen, die, uh, die, die, die grijpen veel harder in uh, dan, uh, dan de West-Europese landen. Dat komt ook deels, omdat daar de belangen wat anders zijn. Die hebben nog niet die gevestigde uh, belangen, zoals uh, in Spanje, waar uh, iedereen een contract voor het leven heeft. Dat, dat is daar veel minder. Dus uh, ze konden daar veel sneller en slagvaardiger ingrijpen. Maar het biedt uh, het land als Slovenië wel de mogelijkheid om zich... ...van deze crisis heel snel te ontdoen en snel weer te groeien. Dan een totaal beeld. Verwacht jij dat in 2013 het een mooi jaar gaat worden voor de ondernemers in Europa? Ik denk dat het voor sommige lidstaten een heel mooi jaar gaat worden. Ik denk echt dat, het, dat dit het jaar gaat worden dat het, het kaf van het koren gescheiden gaat worden. Dat we gaan zien dat lidstaten die echt structureel durven te hervormen... ...en gewaagde stappen durven te zetten, dat die voor ondernemers... Uh, een heel gunstig klimaat kunnen schapen. En waar, uh, waar ze in de, met name de tweede helft van dit jaar de vruchten van kunnen gaan plukken. Andere landen zoals uh, Spanje, uh, Portugal, Italië, uh, maar ook Frankrijk, uh, landen die toch wat behoudender zijn met vervorming, daar zul je uh, merken dat het voor ondernemers een stuk lastiger wordt om uh, uh, daar een zaak te laten bloeien. Europa, deskundige Bart van Hoork, dankjewel. Graag gedaan. Oh, ik zeg niet, nee, nee, nee, nee. Doe maar één nacht alleen en dat bent u in ieder geval niet als u vandaag naar de ondernemerspecial luistert van WNL op Radio 1. Tot zes uur hoort u jonge ondernemers die hopen het te maken in 2013 en de tips en trucs om een onderneming te starten in het nieuwe jaar. Bij ons te gast dit uur. Twee ondernemers, marketingmanager van Telecom Provider, bliep Robert van Hoesel, pas 19 jaar, en Dave Louis 23 jaar, personal trainer. Hoe lang ondernemen jullie nu al, Robert? Vijf, zes jaar. Zes jaar? En jij, Dave? Uh, nu een kleine zeven jaar. Een kleine zeven jaar. Dus je bent allebei al een aantal jaren bezig. Robert, wat vind je nu het moeilijkste aan zelf ondernemer zijn? Ah, moeilijk. Ik vind het eigenlijk een hele leuke grote uitdaging. En uh, ik heb er heel veel plezier aan. Als ik... Echt moeilijk. Ja, het enige, enige is wanneer je zelf aan wanneer je zelf je eigen bedrijf runt, dan ben je ook. De enige aan wie je verantwoording aflegt. Dus het is niet een baas die zegt: van... Hé, hey, uh, waar was je en uh, dit is niet af, dat is niet af. En uh, ik denk dat iedereen er wel eens last van heeft. Van, hey, als ik de enige ben uh, waarvoor ik het doe of uh, aan wie ik verantwoording afleg. Ja, er zijn natuurlijk klanten. Maar ja, of je nou één dag of uh, begin van de dag of eind van de dag iets doet. Is soms is het toch best lastig om jezelf een beetje richting te geven. Ja, ik wilde dat net vragen. Je mis je niet af en toe dan juist wel de sturing van een baas boven je? Um, ja, nee, eigenlijk niet. Want wat mij het lijkt, is dat je als walk al krijgt... dat je in je pyjama gewoon achter je computer gaat zitten en denkt... nou, vandaag heb ik al zin in een vrije dag. En dat je dan morgen denkt... ja, vandaag ga ik naar de, de Efteling of naar Walibi. En uh, de dag daarna denkt, oh ja, ik was ook nog aan het ondernemen. Ja, nou ik vind dat zelf... Uh, som, soms helpt dat zelfs. Want ik ben heel productief wanneer er echt veel druk op staat. Ik herken het wel, maar... Uh... Ja, je gaat een paar keer daar keihard de fout mee in. En dan werk je soms twee nachten achter elkaar door. Plus de dagen er tussendoor. En dan uh, leer je ervan. En dan de volgende keer denk je, ja, ik ga toch iets eerder beginnen. Hoe ging je de fout in? Um, nou, gewoon uitstellen inderdaad. Heb jij dat uh, ook, Dave, dat uh, mensen die jij begeleidt uh, uitstelgedrag hebben? Ja, dagelijks. Hoe, je... uh, hoe, dat, hoe dat voorkomt? Nou ja, hoe ga je daarmee om, wil ik vragen? Um, ik stel vaak de vraag, waarom? Waarom zou je het willen uitstellen? Waarom niet nu en waar, waarom morgen? Wat komt het meeste voor? Ziek, zwak, misselijk, weinig tijd, tijd tekort. Is dat, denk je dat mensen het niet belangrijk genoeg vinden? Ja, dat is een van de voornaamste redenen. Maar hoe is dat in jouw, in jouw wereld bijvoorbeeld? We hadden het net al zojuist erover gehad. Er zijn eigenlijk te weinig ja, personal trainers voor alle mensen die willen fitnessen. Heb je dan toch nog wel last van concurrentie of helemaal niet? Wat ik zou zeggen, ik heb er geen last van. Waarom? Uh, personal trains worden vaak ingeschakeld... als het gaat om dat iemand een resultaat wil boeken. En zolang jij resultaten boekt als trainer... en je vertelt wat goed is en wat niet goed is... en mensen zijn tevreden, zullen ze het voortzeggen. Andere mensen in hun omgeving zullen het ook zien. Vaak oh, wat zie je er goed uit? Of je bent afgevallen? Of ik voel me goed? Of uh, wat dan ook dat Ik ben productief. Dat zijn dingen die vallen op. Ja, die vallen bij andere mensen, bij ook andere mensen op. Ja, ook over jou. Ja. Uh, maar waarin maak jij nou het verschil? Uh, laat ik het zo zeggen dat ik altijd probeer eerlijk te zijn tegen mensen. En ook soms mensen moeten weigeren door te zeggen... als we geen klik hebben, gaat het niet werken. Maar dan heb je bijvoorbeeld uh, geen klik? Heb je een uh, Als voorbeeld? ik in een gesprek er kom dat iemand niet gemotiveerd is... of uh, wonderen verwacht, dan heb ik het over 20 kilo in twee weken... Maar je moet er ook een beetje zakelijk blijven als het uh, ja, geld oplevert, brood op de plank. Ja, maar die luxe heb ik dus dat ik niet daarvoor hoef te kiezen. Ik heb genoeg aanmeldingen. Je hebt genoeg aanmeldingen. Hoe zit dat dan bij andere personal trainers om jou heen? Hoe zie jij hun uh, concurrentie? Hoe zie je dat zij je uh, eigen klanten en cliënten hebben? Uh, wat ik eigenlijk af en toe volg is dat ze elkaar tegenspreken. Wat de ene roept, probeert de andere zo hard mogelijk onderuit te halen. Doe jij dat ook? Nee. Ik probeer ook nooit iemand af te kraken of geen enkel dieet of andere trainen. Je moet naar jezelf kijken. Je moet ook eigenlijk je eigen plan maken. Iedereen heeft zijn eigen visie op fitness, op voeding. En die moet je uitdragen. En wat vind je daar het moeilijkste aan? Uh, mensen moeten overtuigen. Dat is heel lastig. Waarom moeten ze het van mij aannemen en niet van Pietje? En waarom is dat? Niemand weet de waarheid. Niemand ondergaat het. Iedereen leest wat op internet. Dit is goed, dat is goed. Maar ze proberen niks zelf. Ze willen wel weten welk het beste is voor ze aan starten. Mm -hmm. En dan probeer jij tot ze door te dringen? Uh, nee, dat probeer ik niet eens. Dat probeer ik niet eens meer. Het is eigenlijk... Je moet me willen geloven. Als je iets wil veranderen en je durft ervoor te gaan... dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Nou, Robert, we gaan even naar jou. Uh, moet je nu ook bedrijven... Je hebt al verteld, je hebt, uh, je hebt geen diploma, je hebt geen opleiding gedaan. Moet je dan bedrijven extra overtuigen? Want er is zoveel concurrentie natuurlijk, ook in de marketingwereld. Ja, nou, ik kan je eigenlijk één op één het verhaal van, uh, van Dave overnemen. Want wat ik doe is eigenlijk ook gewoon mijn best doen... en proberen het beste te bereiken. En soms kom je inderdaad ook bij een klant... die denk je, die kan financieel veel opleveren. Maar help ik hem verder, help ik mij daarbij verder? En is inderdaad nee. En zolang maar je best doet en met de klant met wie je werkt... inderdaad, soms moet je ze overtuigen van... luisteren dat is belangrijk om te doen. En ik geloof best dat er nog honderden Roberts rond kunnen lopen... die... die uh, die hetzelfde verhaal kunnen vertellen. En ik merk ook amper iets van concurrentie. Want ik probeer gewoon goed te zijn in wat ik doe. En ja, naast, naast dat ik marketingmanager ben. Geef ik ook af en toe marketing consultie. Dan kom je bijna hetzelfde al, al, uh, tegen als een personal trainer. Alleen dan train je een merk of dan train je een afdeling. Om ze te, duidelijk te maken van luister. De manier waarop jullie nu marketingbedrijven kan veel efficiënter. En uh, vergeet even wat je weet. En laten we gaan kijken hoe het echt werkt. Bij jullie merk en bij jullie... Merken, bij jullie boodschap. En ja, dat kunnen andere mensen ook vertellen, weet je. En altijd gaat het bij mij ook via van hey, een, een goed portfolio of een klant die tevreden is, die aan iemand anders vertelt van luister je moet naar Robert toe. En dat ja dat verschilt echt helemaal niks. Ja, het is, is er iets van, van uh, ja, van wat, wat, wat, wat verschilt tussen jullie? Uh, Dave, moet heel veel uh, of kan, heeft de luxe om klanten te weigeren? Heb jij die luxe ook om opdrachten te weigeren? Om je moet toch ook geld op de plank Ja, nou, Soms niet de luxe, maar wel de, de, de nuchtere arrogantie, denk ik. Want uh, nee, ik, ik krijg enorm veel mails binnen. En dat zijn uh, soms hele interessante voorstellen van mensen die zeggen... ja, ik heb dit idee en uh, kun jij mij helpen uit te werken? En ik, ik hou wel van dat soort uitdagingen, maar dat weet ik gewoon... het is niet handig om dat te doen, want dan verlies ik mijn focus en dat soort dingen. En uh, dat is meer nuchterheid dan, dan, dan luxe. En ik ben eigenlijk er best makkelijk in. Ik ben heel tevreden met, met, uh, met uh, hoeveel ik verdien nu. Ik werk nooit uh, echt voor het geld. En ik hou er aan over. Dus ja, misschien is die luxe er toch wel. Nou, als we kijken, even kijken naar, naar Dave. Uh, wat zou jij nu andere ondernemers aanraden... die eigenlijk in jouw business willen gaan werken als personal trainer? Uh, doe eerst heel veel ervaring op voordat je gaat starten. De trend die je heel veel ziet bij jonge jongens als instructeur... die na anderhalf jaar al roepen, ik ben personal trainer omdat ze eigenlijk alleen het geldbedrag voor, voor zich zien. En wat je net al zegt hiernaast. Het is niet belangrijk hoeveel geld het oplevert. Klinkt heel stom, maar het gaat erom dat je iets leuk vindt. Als je, daar, als je iets leuk vindt, ben je er automatisch vaak ook al goed in. Dat is eigenlijk de tasier. vaardigheid van een goede ondernemer, ja. zeggen jullie beiden. Absoluut. Ja. Nou, zo meteen gaan we ook verder met jullie praten. Robert van Hoesel en Dave Louison. Dankjewel, fijn dat jullie in de studio zijn. En we gaan nu een nummer uh, luisteren wat Dave Louison heeft aangevraagd. Een nummer van Kanye West en Chris Martin. Homecoming. En je zegt, city. city. City. I'm coming home again Do you think about me now and then yeah. Do you think about me now and then? Cause I'm coming, again. Oh, yeah. I'm coming home again I met this girl when I was three years old And what I love most, she had so much soul She said, excuse me, little homie I know you don't know me But my name is Wendy and I like to blow trees And from that point, I never blow her off Come from out of town, I like to show her off they like to act tough she like to tone them off and make them straighten up their hat cause she know they soft and when i grew up she showed me how to go downtown in the nighttime my face lit up so and i told her in my heart is where she always be she never mess with entertainers cause they always leave she said it felt like they walked and drove on me knew i was gang affiliated got on tv and told on me i guess it's why last winter she got so cold on me she said "Yay, yeah, keep, keep making that keep making that platinum and gold for me Think Do you think about me now and then, do you think about me now and then, cause I'm coming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 I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that? When I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, talking your lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. about shot Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? 'Cause I'm. start again. Homecoming Kanye West, het is 14 minuten voor 5. U luistert naar Radio 1. Tot 6 uur praten wij in deze ondernemerspecial van Nu al wakker over het ondernemen in 2013. We spreken verschillende jonge ondernemers met ambitie voor het nieuwe jaar. Tel Klerks is een van deze ondernemers. Met zijn 18 jaar fietst hij elke dag door Amsterdam met zijn carvoel biologische producten. Tel, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 18 jaar. Ben je nou ook fulltime ondernemer? Nee, ik ga ook nog naar school. Dat, okay. is wel, uh, dat is lastig te combineren. Ik doe inmiddels volwassen onderwijs, omdat het in uh, het, uh, ja, het reguliere VWO niet helemaal goed ging. Mm -hmm. Maar uh, inmiddels uh, gaat het wel goed door het volwassen onderwijs. Dus ik ga ook nog naar school. Je bent dus 18 jaar, je hebt een bezorgservice voor biologische producten. Hoe kwam je daarbij? Ja, nou, ik had daarvoor een ander bedrijf. Um, en dat, dat was een internetprovider eigenlijk. En dat was ik gestart puur omdat ik dacht, daar ga ik heel snel heel veel geld bij verdienen. En um, op zich ging dat ook best wel goed, alleen ik vond het niet zo leuk om te doen. Dus toen ben ik daarmee gestopt en ik heb dat bedrijf verkocht toen ik dertien was. En toen ben ik heel erg gaan nadenken van oké, okay, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen? En toen kwam ik uit bij dat ik iets met eten wilde doen, ook wel iets met internet en iets met transport en logistiek. En nou ja, zo kwam ik eigenlijk op het idee om biologische boodschappen te gaan thuis met een bakfiets. Omdat alles wat ik leuk vind en interessant vind daar eigenlijk in terugkomt. Ja, je zegt het bezorgen doe je met een bakfiets, maar waarom met die bakfiets? Nou ja, dat heeft een paar redenen. Eigenlijk de meest praktische simpele reden. Ik begon toen ik 15 was. Nou ja, dan kun je uh, nog niet eens op een scooter rijden, laat staan in een busje. Dus euh, buiten een bakfiets om heb je niet zo heel veel keuze. Um, en daarnaast is een bakfiets eigenlijk in de stad heel erg praktisch. Um, het is natuurlijk heel schoon, goed voor het milieu. Um, maar daarnaast is het ook in veel, ja, zeker in Amsterdam, gewoon best wel snel ten opzichte van een auto. Omdat je toch uh, zeker uh, nou ja, rond het middaguur en s ochtends en s avonds best wel veel uh, druk verkeer hebt. En met een bakfiets rij je overal tussendoor. Nu heb je die bezorgservers, hoe zit dat precies in elkaar? Nou, uh, mijn klanten die bestellen op mijn website. En daar kunnen ze gewoon alles aanklikken uh, wat ze willen bestellen. Ik, bezorg, of ik, ik verkoop eigenlijk alle producten die je bij de Albert Heijn koopt, maar dan biologisch. Dus. Um, alle soorten eten, maar ook dingen als wc-papier en afvalsmiddel. En uh, nou ja, vervolgens uh, zorgt mijn leverancier ervoor dat alles wordt klaargezet en geleverd. En ik bezorg het daarna met de bakfiets uh, bij de mensen thuis of bij de bedrijven voor de lunch. En waar haal je al die spullen op dan? Uh, ja, dat is een bedrijf dat heet Odin. En uh, die... Uh, dat mag je natuurlijk niet zeggen waarschijnlijk, maar in ieder geval is het een groot bedrijf. Dat is een groot handel in biologische producten. En uh, zij hebben een aantal winkels en een eigen distributiecentrum. Dus zij kunnen um, de, de, of de bestellingen klaarzetten in hun distributiecentrum. En vervolgens uh, brengen ze dat naar een van hun winkels in Amsterdam. En daar haal ik het op om het verder te bezorgen. Is die bakfiets dan uh, niet meteen een belemmering voor de groei van jouw bedrijf? Want je kunt niet uh, door heel Nederland gaan fietsen, denk ik. Mm -hmm, klopt, maar ja, ik zie het zeker niet als een belemmering. Um, je moet natuurlijk wel rekening houden um, met wat voor, he, voor ieder moment, voor iedere uitbreiding... weer kijken van oké, okay, wat is het handigste transportmiddel... Um, inmiddels heb ik ook een rijwijze en ik doe lang niet alles meer zelf qua bezorgingen. Dus ik, het is zeker denkbaar dat als ik naar andere gebieden ga uitbreiden, misschien uh, wat minder dichtbevolkte gebieden, dat ik dan ook wel uh, met bijvoorbeeld elektrische busjes ga bezorgen. Um, maar op dit moment de bakjes staan is ook elektrisch, dat uh, helpt wel mee. En ja, op, dat, op dit moment werkt dat echt uh, heel goed. Um, en ik zou me eigenlijk niet kunnen voorstellen dat op dit moment een ander transportmiddel voor mij um, efficiënter zou zijn. Maar nogmaals, ik kan natuurlijk altijd verkiezen om een ander duurzaam transportmiddel te gebruiken... als dat in een bepaald gebied of in een bepaalde situatie handiger is. Nu praten we al jaren over de crisisbiologische producten. Dat zijn nou niet gelijk producten waarbij je denkt, dat is lekker goedkoop. Heeft het wel, uh, is, heeft het wel succes, zo'n bedrijf? Ja, nou ja, kijk, ik vind de crisis altijd. Ja, je weet je, iedereen heeft het er altijd over. We maken elkaar zo bang mee. En um, er zitten ook wel weer voordelen aan starten in een crisis. Um, kijk. Ik kijk er zo tegenaan dat ik begin hier in een crisis en dat betekent dat het misschien door die crisis wel wat langzamer gaat dan het zou gaan als er geen crisis is. Maar dat betekent niet dat het opeens helemaal niet lukt om een bedrijf te starten. En um, wat je vaak ziet in een crisis is dat juist eigenlijk bestaande bedrijven die um, moeten gaan krimpen. Want die, waren, nou ja, die, hebben, die hebben, waren gewend aan veel klanten en dat worden er misschien wat minder door die crisis. En daardoor moeten ze gaan krimpen en hebben ze misschien... Investeringen gedaan waar ze nu minder aan hebben. Terwijl als je start, dan heb je al die investeringen nog niet gedaan. Dan heb je al die ja, ballast eigenlijk daarvan nog niet. En dan kun je je dus heel makkelijk en snel aanpassen op, op de situatie. En ik heb eigenlijk nooit wat gemerkt van de crisis. Ik weet natuurlijk niet hoe het was geweest als er geen crisis was geweest. Misschien was het dan nog wel beter gegaan. Maar het gaat al hartstikke goed met mijn bedrijf. En uh, nou ja, weet je. Ik heb het zelf echt nooit over de crisis eigenlijk, want weet je, stel dat het niet goed zou gaan, dan zou het natuurlijk heel makkelijk zijn om te zeggen, ja, dat komt voor de crisis. Maar ja, misschien komt het gewoon omdat je niet hard genoeg werkt of niet slim genoeg bent of omdat je gewoon het verkeerde product verkoopt. Ja, je zegt het gaat heel goed met je bedrijf, maar je zit ook nog op school. Hoe haalbaar is uh, dit bedrijf om, uh, om dat uh, ja, na je school te gaan doen, fulltime? Ja, nou ja, dat wil, ik, dat wil ik zeker gaan doen. Ik ben nu ook nog met een ander bedrijf bezig. Met een aantal andere jonge ondernemers geven we advies aan uh, inmiddels 30 van de 100 grootste organisaties op het gebied van internet, technologie, communicatie en recht. Um, dat is ook heel leuk om te doen. Um, maar ja, kijk, wat ik over 10 jaar of over 5 jaar wil gaan doen, dat weet ik niet precies. Uh, maar ik denk zeker dat als ik klaar ben met school, dat ik dan uh, heel graag nog veel meer tijd in mijn huidige bedrijf of bedrijven in wil gaan steken om het nog groter te maken. Mm -hmm. Ik heb uh, genoeg uitbreidingsplannen voor, uh, voor het bezorgbedrijf liggen... en ik ben ook al daarmee bezig. En ja, weet je, school maakt het natuurlijk in die zin lastig... dat je daar toch veel tijd aan moet besteden. En ik wil het ook echt wel afmaken, want anders dan, uh, nou ja... dan blijf ik maar bezig met school en ik wil het gewoon nu even goed afmaken... mooi diploma binnen hebben en me daar dan niet al te veel druk meer over maken. Maar dat betekent inderdaad wel dat ik op dit moment nog niet zoveel tijd... ...in mijn bedrijf kan steken als ik misschien zou willen. Maar um, ja, dat, dat is nu even een beetje uh, uh, de balans goed vinden, zeg maar. Maar in 2013 zien we jou nog wel door Amsterdam fietsen... ...met jouw bakfiets vol met biologische producten. Absoluut. Nou, we zullen er naar uitkijken. Tel Klerks, dankjewel. Dankjewel, Fi Fijne avond, ochtend. Fietsen is ook een, uh, ja, een sport. En we hebben personal trainer en nog steeds uh, te gast... Dave Louwesson en marketingmanager man uh, Robert van Hoesel... Dave, 2013, wat gaat het jou brengen? Ik hoop heel veel uh, resultaten. Heel veel blije mensen. Dat is uh, eigenlijk een van mijn eerste. En hoe wil je dat gaan uh, verwezenlijken? Ik ga proberen op termijn uh, een project te starten... waarbij ik uh, meerdere mensen tegelijk kan gaan trainen en begeleiden. Voor een redelijk betaalbaar tarief. En dat op grote schaal, dat ik meer mensen... Uh, ja, want personal trainer het, het, het, klinkt, het klinkt al fancy, maar het is ook gewoon duur. En jij wilt het betaalbaarder gaan maken. Nou, duur wil ik het niet noemen. Uh, het is duur als je lid bent van een sportschool en je, bent, en je betaalt al drie jaar... en je had geen resultaten. Dan sponsor je namelijk een sport. dat is duur. Als je eenmalig in een goede personal trainer investeert... en hij vertelt jou hoe en wat... dan is het denk ik, verhoudingsgewijs, goedkoop. Maar je wil het ook nog, nog betaalbaarder maken. Ja. Nog betaalbaar. De drempel moet lager worden. Vaak, de meeste mensen denken al vaak aan duur. Maar er zijn ook betaalbare personal trainers. Natuurlijk mm -hmm. zijn er ook duren die met bekende Nederlanders aan de gang gaan. Of die het uitdragen. Mm -hmm. Maar het duur is al niet, niet altijd goed. Nu wil je een, een landelijk project gaan starten. Gaat het dan bijvoorbeeld ook online? He Robert had het er net ook al over toen we even naar een muziekje zaten te luisteren. He? Online is de toekomst misschien ook wel voor personal training. Absoluut. Daar zijn we wel mee bezig. Uh, waarom alles gaat tegenwoordig online. Dus ook daar moeten wij naartoe. Om dat te combineren. Uiteindelijk, het sport zou uiteindelijk toch altijd in de sportschool moeten gebeuren. Maar het bereik over een consult... of een meeting... of een vraag, zou online kunnen. Wat dat betreft. Uh, Robert, uh, jij als online uh, marketingmanager... zie jij daar kansen voor? Oh ja, absoluut. Ik zit in mijn hoofd, ik kan helemaal na te denken... hoe dat, uh, hoe dat uitgevoerd moet worden, zeg maar. Hoe dan? Wat denk je nu? Ja, wat ik nu denk? Ik, ik, er zijn twee dingen... die, die hier moeten gebeuren. En het eerste is, is wat, uh, wat Dave ook zegt... moet... Um, uh, de drempel moet omlaag om met een personal trainer te gaan werken. En uh, dat kan door de prijzen verlagen. En uh, dat is heel erg lastig. Want je werkt niet als één personal trainer. Maar je werkt in een markt met heel veel waar iedereen andere prijzen hanteert. Dus je kan niet in je eentje van de daken gaan schreeuwen. Dus je moet een soort van collectief platform worden. Waar personal trainers zich aan kunnen melden. En waar mensen zich aan kunnen melden bij die personal trainer. En gewoon kunnen kiezen van hey, wie zit er bij mij in de buurt. En heeft hij goede recensies. En op welke dagen is beschikbaar. Echt een soort van marktplaats voor, uh, voor personal trainers. Ik zie een heel concept cool ontstaan tussen jullie twee. Uh... Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Wat vind je ervan, Dave? Wie weet het, we straks even nummers uitwisselen. <laughs> dat weet je niet. Maar uh, even, even terug naar Dave. Uh, we hebben een uh, vraag van de luisteraar ook. Die heeft uh, ingebeld op het gratis nummer 0800 1121. Dat kan u trouwens ook doen. Uh, de luisteraar vraagt, zijn ze niet bang dat uh, jullie dus... bang dat de markt waarin jullie werken verzadigd raakt? Nee, absoluut niet. Want, uh, en ik denk dat... De, uh, Dave weer een straks hetzelfde verhaal zit het? namelijk de markt waar we in zitten, die, die creëren we zelf. Dat is namelijk de markt, onze potentiële markt zijn de mensen die over ons praten. En die praten alleen maar over ons wanneer wij heel erg goed ons best doen. Dave? Nee, absoluut. Het is, uh, wat Robert zegt, dat is wel waar we het over moeten hebben, de mondreclame. En ik denk het probleem waar ik mee aan de gang moet, dat is mensen vaak met een fysiek probleem, dat hou je altijd. Ja, we hadden het net even over 2013, jouw 2013, maar uh, voor Robert, uh, wat wordt jouw jaar? Oh, dit wordt echt een topjaar, ik weet het nu al zeker. <laughs> nou ja, ik ben afgelopen jaar met een snelterreinvaart gegaan en uh, ik had nooit durven dromen dat ik hier nu zou staan. En uh, ik heb echt geen idee waar ik eind van dit jaar sta, maar wat ik dit jaar sowieso wil gaan doen is mijn, uh, mijn horizon verbreden naar het buitenland. En dan uh, het liefst natuurlijk de Silicon Valley. En wat wil je daar dan uh, bereiken? En wat ik nu enorm gaaf vind om te doen is uh, met heel veel mensen praten... en zien van wat voor problemen er spelen en wat voor vraag er is. En uh, wanneer je met veel mensen praat, zie je ook heel erg snel mogelijkheden... om samen te werken. En uh, Ik wil eigenlijk dat op grotere basis gaan doen en dat, en dat meer gaan doen. Dus wat ik eigenlijk wil doen... Ik wil niet mezelf naar voren schuiven als de, de, de, de volgende Mark Zuckerberg... maar eerder als de... de, de, de de man die, die, die, die Mark Zuckerberg helpt met, met het zoeken van mogelijkheden. En ik denk dat er zijn heel veel mensen die dat tof lijken. Maar um, het is wel echt een avontuur waar je aan begint. En dat avontuur wil ik aangaan. En waar gaan we je dan tegenkomen in 2013? Uh, op veel plekken, denk ik. Ik wil niet, ik wil niet veel in de media aan treden. Ik vind media heel erg, heel erg leuk. Maar ik wil echt gewoon, ik wil gewoon wat harder gaan werken. En wat meer, meer, uh, meer slagen gaan maken. Maar waar we me tegen zou komen is, of op San Francisco, uh, ergens in de, in de stad daar, <laughs> of, uh, of in Nederland, wie weet. Even terug naar Dave. Uh, we zitten natuurlijk nog midden in die crisis. Er wordt voorspeld, nou, minimaal nog twee jaar eh, voordat we er echt uitkomen. Merk je dat nu in die personal training business? Ik moet eerlijk zeggen, ik merk er helemaal niks van. Helemaal niks? Nee, de vraag is alleen maar groter geworden. en het is, Ik heb nu ook een wachtlijst, het is eigenlijk niet om aan te slepen. Mensen maar, blijven met het probleem zitten. Nou, Tot slot uh, gaan we ook nog even hebben over, uh, over tips en trucs. Want uh, we hadden het er net al over. Mensen zijn gewoon niet echt tevreden over hoe ze eruit zien. En ja, het is natuurlijk nu 2013. De tweede dag van het jaar. Alle goede voornemens komen. Stoppen met roken, afvallen, meer hardlopen. Wat heb jij nu voor tips voor deze mensen? Nou, Allereerst, uh, om gelijk met de dunne huis te vallen... start niet met een dieet. Want alle dieetboeken worden weer uit de kast getrokken en opgetrommeld. Maar hier is vaak waar het fout gaat. Waarom dieet is een, een tijdelijk iets. Dieet, boeken, de deur uit. Alles alles de deur uit. Begin die... met het veranderen van je levensstijl en doe dat stap voor stap. En hoe moeten ze dat doen stap voor stap? Gezond eten? Win informatie in bij een personal trainer. Die je gaat vertellen hoe je gezond kan eten. En gaan bewegen. En ga niet zelf aan de gang. Robert van Hoesel, onze andere studio gast. Wat, klinkt, uh, wat vind je daarvan? Ja, ik heb geen ervaring met... Uh... <laughs> Ik ben zelf geen personal trainer, maar uh, hele goede tips, lijkt mij. Nou, misschien kunnen we ze allemaal even gaan toepassen in het nieuwe jaar. Ik bedank jullie hartelijk dat jullie bij ons in de studio waren... in dit eerste uur van de ondernemerspecial van WNL op Radio 1. Marketing manager Robert van Hoesel, dank je wel. Graag gedaan. En personal trainer Dave Luerzoon, ook fijn dat jij bij ons in de studio was. Graag gedaan. En het volgende uur gaan we verder praten. De ondernemerspecial gaat nog een uurtje door tot zes uur hier op Radio 1.